Casper Meijer met het NOS Journaal. Vanaf morgenavond 6 uur mogen er geen vluchten uit India meer landen op Schiphol. Het kabinet heeft dat besloten vanwege het hoge aantal coronabesmettingen daar. Het vliegverbod geldt voorlopig tot 1 mei. Vluchten met vracht en medisch personeel blijven wel toegestaan. Wekelijks komen zo'n zeven vluchten vanuit India naar Nederland. De afgelopen 4 dagen werden in India per dag meer dan 300.000 nieuwe coronabesmettingen vastgesteld. Minister Kaag van Ontwikkelingssamenwerking heeft bekendgemaakt 2,5 miljoen euro aan het Rode Kruis te geven voor coronanoodhulp. 1 miljoen daarvan gaat naar India. Verschillende landen gaan India helpen met de grote golf van coronabesmettingen als gevolg van een gemuteerde variant van het virus. De EU, Groot-Brittannië en de VS sturen medicijnen en zuurstofmachines. In Frankrijk hebben duizenden mensen gedemonstreerd tegen het besluit van de hoogste Franse rechter om een man die een Joodse vrouw om het leven bracht niet te vervolgen. De 65-jarige Sarah Halimi werd in 2017 in Parijs door haar buurman mishandeld, en van een balkon geduwd. Hij zou er bij Allahu Akbar hebben geroepen. Het Hof van Cassatie maakte eerder bekend dat er genoeg bewijs is dat de man een antisemitisch motief had. Ook lag er een bekentenis. En toch oordeelde het Hof dat hij niet gestraft kan worden, want hij door langdurig cannabisgebruik volledig ontoerekeningsvatbaar was. Agenten van de Margeussee hebben in Breda in een trein uit België een Italiaan aangehouden op verdenking van witwassen... Bij het controleren van zijn papieren bleek hij in het opsporingsregister vermeld te staan als ongewenst vreemdeling. In zijn kleding vond de Mauritiezee meer dan 3500 euro in contanten. Ook had hij een zak chips bij zich met daarin bijna 30.000 euro aan bankbiljetten. Het weer, er staat een koude noordelijke wind. Vannacht brede opklaringen. Wel kan in het binnenland het licht gaan vriezen. Morgen zonnige periode blijft het bij droog en in de middag wordt het maximaal 14 graden. Dit was het NOS-journaal.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 Zandvoort is zin in ZFM. GMM. Met nu Peaceful Radio. Welkom terug bij Peaceful Radio Show 1435 hier op ZFM. Heavily Voices van Fiona Jo Hockings. Ja, ik had het net in het vorige uur al over haar. Maar dit album heeft ze samengemaakt met Rebecca Daniel. Finding the Way Out, dat is het allereerste track van dit nieuwe album. En daar gaan we dan ook naar luisteren. Daarna komt John Durand... Uh, met Soul of a River, ook een heel mooi album. En uh, lekker van genieten. Eens even kijken, wat komt er nog meer? Uh, uit het verleden: Without You van Xelomen. Een dame die, uh, waar we eigenlijk ook helemaal niks van horen. Ja, dat zat ik bij de samenstelling van dit uh, programma ook een beetje. Te kijken Er was uh, nog eentje... die me natuurlijk... even niet te binnen schiet... of voor mijn ogen komt, laat ik het zo maar zeggen. In ieder geval... Uh, we sluiten af met... All the Days of My Life... en dat uh, is een wedding album... van Vincent Avella... Uh, en uh, nou, dat heeft hij ook in die tijd gemaakt. En we sluiten af met Soundition met het album Insects. Ja, dat is een bijzonder album die achter elkaar doorgaat. Uh, en daar, uh, nou, daar kunnen we het programma dan heel mooi mee afsluiten. Piezelradio.info dat is de website waar je het allemaal terug kan vinden. Ik wens je heel veel luisterplezier. This is William Ogmanson and you're listening to Peaceful Radio.